Met een vrij stevige zuidenwind stroomt verder zachte lucht binnen en dan wordt het 16 tot 22 graden. Tien jaar lang was het Rijksmuseum gesloten vanwege een verbouwing die veel langer duurde dan de bedoeling was. Vandaag ging het weer open. Nadat de koningin een grote gouden sleutel had omgedraaid, konden duizenden mensen over dezelfde oranje loper voor de jasper naar binnen. Betreden. Bijna is het zover. Wij zijn uh, studentenkunstgeschiedenis. Eindelijk weer open, want in onze studententijd was het gewoon de hele tijd gesloten. Ik kan er niet wachten natuurlijk. <laughs> u bent van harte welkom om gratis een kijkje te nemen. Dames en heren, veel plezier in het vernieuwde Rijksmuseum. U bent de eerste. Ja. Wat zegt u? Oh. Ja, dat is meteen al. Uh... Ja? Dat is al meer dan 15 jaar geleden dat ik hier geweest ben. Ja. Eerste indruk? Ja, heel erg mooi. Uh, de hal, ja, ik vind het heel knap op opgezet. En nu moet je wel meteen doorlopen. Ze hebben een looproute gemaakt. Ja, daar is hij. Ja, daar is je eindelijk beloond. We ja, beginnen meteen bij de nachtwacht. Ja. Kan nog alleen maar tegenvallen zou je zeggen. Na alle manieren waarop ze ons lekker hebben gemaakt hierover. Nee. Ik niet. Ik vind de kleuren vind ik fantastisch. De geloof ik wel. Maar ik vind de kleuren heel mooi. De achtergrond. Ja, erg mooi. Eerste indruk? Nou, schitterend, ja, schitterend. Ik denk uh, om in voetbaltermen te spreken: we hebben de Champions League gewonnen. niet alleen voor dit jaar, maar nog de hele jaren die komen. Gaan. Ja, ik vind het echt magnifiek. Ja, okay. het is All right. Je moet doorlopen. We moeten doorlopen, ja. Niet te lang stilstaan bij de Nachtwacht. Precies, ja. Jammer dat je er niet dichterbij kunt. Ik denk dat u nog een keer terug moet komen. Ja, absoluut. Ze moeten een enorme mensenmenigte vandaag hier ja, doorheen jagen. Ja, ja, ik begrijp het wel. De is. Nee, dat is heel erg zonde. Nee, schitterend dat je uiteindelijk echt ziet op de plek waar het hoort. En je kent al die afbeeldingen zo ontzettend goed. En nu dat je het weer in het echte formaat ziet of op, ja, in de juiste omgeving. Dat is echt fantastisch. En het gebouw? Ja, prachtig. Ja, prachtig. Ja, ik, heb, ik kan niks anders zeggen. Een reportage vanuit het Rijksmuseum van Matthijs van der Wiel. Er komt geen lijsttrekkersverkiezing bij de ChristenUnie. Een voorstel dat toe is op het partijcongres in Ede onverwachts niet aangenomen. Wel krijgen de leden van de partij meer te zeggen. Het bestuur komt later dit jaar met voorstellen daarvoor. Op het ChristenUnie-congres is Piet Adema tot nieuwe partijvoorzitter gekozen. Hij was de enige kandidaat voor de post. De 48-jarige Adema uit Drachten was politiek secretaris van het partijbestuur... en een van de opstellers van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.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 In Dorst bij Breda is een groot aantal vaten met chemicaliën gevonden. Volgens de politie komen ze vermoedelijk van een drugslab. De 60 tot 70 vaten zijn waarschijnlijk van een auto gegooid. Een deel is gaan lekken. De vaten zijn vannacht gedumpt en vanochtend ontdekt. Staatsbosbeheer en de politie zijn meteen begonnen met opruimen, zegt boswachter Dauma. Die worden door mannen die in persluchtpakken zitten, worden die kleinere vaten in grote containers gestopt. En die worden opgeladen in een gesloten containervrachtwagen moesten zelfs allemaal nog bomen wegzagen om dat materieel überhaupt te plaatsen te krijgen. En als dat allemaal gebeurd is, kan de grondsanering beginnen. Er zijn allerlei stoffen op de bodem terechtgekomen, met elkaar in verbinding gekomen. En uh, dan vindt de plaatselijke sanering plaats. En tot hoe diep we moeten gaan afgraven, ja, dat kan ik op dit moment nog niks zinnigs over zeggen. Maar dit gaat nog uh, de hele middag en avond duren.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 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft China gevraagd Noord-Korea tot bedaren te brengen. Ook moet China het land ervan overtuigen dat het terug moet keren naar de onderhandelingstafel. China en de Verenigde Staten moeten samen uh, stappen steps om het doel van een goal Koreaanse peninsula te bereiken. En vandaag hebben we het akkoord over verdere discussies om heel snel met grote specificiteit te on exactly how we will accomplish this goal. Kerry, de opvolger van Hillary Clinton, brengt zijn eerste bezoek aan Peking. Hij sprak er vandaag met president Xi Jinping... en minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. Vier Italiaanse journalisten die op 4 april in Syrië waren ontvoerd... zijn vrijgelaten. De Italiaanse regering heeft dat bekendgemaakt. In de verklaring staat niet wie de journalisten heeft vastgehouden... en waar ze zijn vrijgelaten. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat de vier nu in Turkije zijn. Nog een keer de hoofdpunten. Na tien jaar verbouwen is het Rijksmuseum vandaag weer geopend. De volgende lijsttrekker van de ChristenUnie zal niet worden gekozen. De leden wilden het niet. En de ledenraad van de FNV staat achter het sociaal akkoord... en ook het CMV zal waarschijnlijk instemmen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen NOS langs de lijn. Ik denk aan mijn broer John...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 Jolante op avontuur in Istanbul. Je kind opvoeden in de stad. Koop vandaag het AD. Prettig weekend. Wat was de eerste Nederlandse profclub van Kenneth Pires? AD Weekend is vernieuwd. Koop vandaag het AD met het nieuwe magazine Prettig Weekend.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 Um, ja, over van alles en nog wat. Laten we even doorpraten over de Europa League. Treedje lager dan de Champions League, die hebben we net afgerond. Zometeen gaan we het ook uitgebreid over PSV, Ajax hebben natuurlijk. Um, Chelsea, Fenerbahce, Benfica en Basel hebben de laatste vier bereikt. Chelsea, vorige week al 3-1 van Ruben Kazan en verloor je gisteren met 3-2... Maar Chelsea dit toch wel een beetje aan zijn stand verplicht, vinden jullie ook niet? Ja de Groot, ik met jou beginnen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het uh, niveau van de kwartfinale van de Europa League... Uh, vergeleken met wat, uh, wat we daarvoor hadden gezien, vond ik uh, ja, echt toch wel uh, een stuk minder. Ik heb uh, Newcastle Benfica gezien, vond ik echt, niveau, uh, echt heel slecht. Maar als je dan weet dat je straks in Amsterdam mogelijk de finale Chelsea-Benfica gaat krijgen... Dat, dat, uh, dat vind ik dan weer een mooi, uh, mooi plaatje. Ja, Ronald? Absoluut. Die dat wel helemaal geweldig zijn. Nou, dat zou nog mooi zijn met Nederland. Ja, dat ja. zit tenminste helemaal vol. Ja. En dan hebben we tenminste ook nog een uh, Nederlander uh, erbij. Ja. Hey? ja. Maar, nou ja, ik vond. Kuit bedoel je? Ja. ja. Nou ja, goed, ik bedoel je, zegt Chelsea aan zijn stand verplicht. Uh, Man United werd vorig jaar voor het eerst sinds het is in de voorronde uitgeschakeld van de Champions League. En die deden in de Europa League ook niet zo heel veel bijzonders. Want dan meten die clubs zich toch een soort van houding aan van ah, dit vinden we niet zo belangrijk. Iets wat ik absoluut niet kan begrijpen, overigens. Want een prijs is een prijs. Mm -hmm. En een Europa League, het is dan weliswaar geen Champions League... maar het is toch leuk als die op je cv staat. Ja, ja het, is een het wordt dan een beetje bijzaak. Uh... Ja, ik kan dat toch niet begrijpen. En ik heb daar ook al heel slecht gevoel over. Aan het begin van het seizoen hebben we die discussie ook al een paar mm -hmm. keer gevoerd over Twente en PSV. Wel, wie ben je als je dit soort competities niet meer serieus neemt? Ja. Ola John, uh, uh, ook in de halffinale gezien, Benfica. Zag het, zoals je zei, uh, Newcastle oh. en united uit. Kan jij genieten van de Europa League, Tomboot? Ja, ik vind het wel aardig. Maar dat zijn de vragen die ja, van de buitenkant komen. Hè. Ik, mij viel op bijvoorbeeld dat er maar één Engelse ploeg uh, van de vier zijn... en bij de Champions League geen één. Hè. Dus dat is opvallend. Maar waar ik aan dacht was Basel. Dat is wel een verrassing natuurlijk. En toen zat ik te denken, wat is het budget van Basel? He, want dat zal minder zijn van dan de topploegen in Nederland eigenlijk. Dat heb je vast opgezocht? Nee, heb ik niet opgezocht. Oh. Oh, okay. ja, maar, ja, maar ik zit hier met kennis, ja. dus die zullen het wel... Nou, ik weet het in elk geval niet, maar je hebt absoluut een punt. Maar toeval wil ik, ben van de week bij Man United Man City geweest. En daar staan zeker bij City het duurste elftal van de wereld op het veld. En het is echt stuitend om te zien met, weinig met hoe weinig idee zij voetballen. Ja. Kijk, zij winnen wel heel veel wedstrijden en zijn vorig jaar ja. kampioen geworden. En ze zullen ook nog wel heel veel andere wedstrijden gaan winnen. Maar dat is puur op individuele kwaliteit. Ja. Bal die achter is geweest, keeper, doeltrap, 70 meter ver. En dan vandaar uh, zien we wel wat we gaan doen. Maar goed, ik breng het te berden ja. eigenlijk. Omdat Nederlandse ploegen zie je niet in die halve finales. Terwijl het toch een relatie is tussen de budgetten. En het spelpeilen, als ik Basel, ik schat, 20, 30 miljoen? Ik heb geen flauw idee, maar het zal ja, het niet veel meer zijn, nee, precies, ik. ik denk ja, dat inderdaad de Nederlandse topploegen ja. dan zit je tussen 60 en 100 miljoen natuurlijk. Ja, ja goed, we hebben, ik vind wel, als je over Europa League praat... dat wij, hè, Nederlands voetbal het met name de afgelopen jaren... grotendeels wel goed gedaan hebben. We hebben elk jaar, met uitzondering van dit jaar dan... altijd wel minstens één ploeg ja. bij de laatste acht gehad. Um, dus... Het zou een incident, laten we hopen dat het een incident is dit jaar. Dat, het, dat we maar één keer heel, zo heel slecht doen met z'n allen. Maar de laatste jaren hebben we, AZ heeft het heel goed gedaan. Uh, PSV heeft volgens mij twee jaar geleden ja. nog een kwartfinale gespeeld. Volgens mij Ajax de laatste 16, ja. vorig ja. jaar. Dat zijn toch wel aardige resultaten. Alleen ik ben wel met je eens, het is niet altijd alleen maar geld. Oh, uh, want Basel nee, zal budgeteer met... misschien een kwart hebben van wat Tottenham Hotspur aan. Ja, had. maar het hm. interessante is eigenlijk, misschien kunnen wij... Nederlandse ploegen iets van Basel leren. Hè? Omdat die in dezelfde categorie eh, financieel zitten. Ja. Um, Chelsea, Basel en Fenerbahce tegen uh, Benfica. Op wie zetten jullie in bij Chelsea, uh, Basel? Jaap de Groot? Ja, ik denk toch uh, Chelsea. Dat is toch een ploeg wat heel goed op, uh, op resultaat kan spelen. En de andere is een open wedstrijd. Ik kan alle kanten op. Ja. Fenerbahce, uh, Benfica. Maar Fica. nogmaals, wat we het, het was ook aangaf met Fenerbahce... ...wege de aanwezigheid van, van, Nederland, van, van Dirk Uit, met name. Dat je, of je nou Chelsea Benfica hebt of Chelsea bij Fene het is een prachtige finale. Ja. Goed, we sluiten het voetbal even af. Zometeen uitgebreid PSV-Ajax. Uh, even naar het wielrennen. Pat McQuaid die wil voorzitter blijven van de UCI. De internationale wielren-unie. Uh, de IERA heeft zich kandidaat gesteld voor een derde termijn. McQuaid volgde acht jaar geleden... Dat weten we nog de Nederlander Heijn Verbrugge op. En kreeg uh, vooral de afgelopen tijd heel veel kritiek te verduren. Met name rond die dopingzaak uh, met uh, de Amerikaan Lance Armstrong. Gio Lippens die, uh, is er ook bij om dat te duiden, zoals wij dat noemen. Giel, goedemiddag. Robert en de anderen, goedemiddag. Is het uh, verrassend dat uh, Mekweet als uh, voorzitter aan wil blijven? Nee, niet echt, want dat had hij zelf al uh, aangekondigd dat hij dat uh, wilde. Uh, het punt was alleen dat hij per se voorgedragen moest worden door de bond uit zijn eigen land, door uh, de Ierse bond dus, en uh, ja, dat is vandaag gebeurd. Mm. En daarmee is duidelijk geworden dat die kandidaat is, dus hij is trouwens op dit moment nog de enige kandidaat. Dat was dus dus ik net zeggen, ja. wachten op uh, mogelijke tegenkandidaten. Ja, want wie had het anders moeten doen, maar dat, die vraag heb je dus min of meer allemaal Ja, dat, dat, dat is ook een goede vraag, maar er zijn wel kandidaten hoor, er zijn wel mensen die in het verleden ook geprobeerd hebben om uh, de macht te krijgen bij de, bij de internationale, de wielrenunie denkt daarbij vooral aan uh, het oosten. Hè? Uh, uh, met name richting uh, Rusland moet je dan denken. Daar lopen wel wat machtige mensen rond. Uh, de eigenaren onder andere van de ploeg van Katusha. Um, in het verleden is er natuurlijk strijd geweest toen ik kweet werd uh, gekozen de eerste keer met uh, een Spaanse kandidaat. Dus ik neem aan dat er toch uit die hoek nog wel wat kandidaten komen. Als je de geloofwaardigheid van het wielrennen, Ronald Waterreus, uh, als jullie liefhebber. Als je de geloofwaardigheid van het wielrennen uh, terug wil hebben, moet je dan iemand uit uh, Rusland aanstellen als uh, voorzitter van de UCI? Nou, Vinoeken uh, of dan maar uh. meteen. Dan, dan weten we tenminste helemaal dat we nooit meer hoeven te geloven. <laughs> ja, nee. Vol. Dat nou, geldt voor McCweet me, nee. natuurlijk hetzelfde. Maar, maar je, je komt ervoor op, want jij hoort Gio nu waarschijnlijk dus oh, niet direct. Sorry, reageert, Sorry, ja. sorry. Um, ja, ja, goed. Nee, maakt niet uit. Maar ik zeg inderdaad tegen Ronald... Uh, meteen nee, inderdaad, als het om dat soort kandidaten gaat. Want daarmee, ja, dan haal je de geloofwaardigheid inderdaad... totaal onderuit als je uh, een kapitaalkrachtige rust daar neerzet. Of, of iemand uit Kazachstan, uh, zo'n Vino is inderdaad... Uh, dat ja, geldt, ja, maar Gio, Gio uh, wat is de geloofwaardigheid van 2 eigenlijk? Want die, die, die kan je ook niet meer serieus nemen, natuurlijk. En wat voor nee, invloed heeft eerlijk het? Eerlijk gezegd, alle mensen die daar op dit moment zitten, uh, Ton. Alleen, uh, het probleem is wel dat uh, ja, die mensen die, die, die zitten daar... die hebben daar gezeten, ook tijdens uh, nou ja, alle ellende... Uh, die hebben het niet goed gemanaged. Laten we daar eerlijk over zijn... Uh, maar het is inderdaad de grote vraag, wat krijg je ervoor terug? En zeker als je dan gaat naar uh, de voormalige Oostbloklanden... of als je uh, gaat in de richting van Kazachstan... Ja, dan, dan, dan wordt het gewoon mannetjespolitiek, dan wordt het machtspolitiek, denk ik. En dan, uh, ja, dan regeert op dat moment alleen het grote geld daar. En dan wordt het nog erger dan wat we op dit moment hebben. Ja, te Groot? Ja, het wordt natuurlijk... Uh, omdat ik net hoorde dat er geen tegenkandidaten zijn... Nou, dat vind ik eigenlijk niet zo uh, verrassend. Want ik denk iedereen die, die iets wil veranderen... Ik zal toch eerst uh, willen zien hoe, het, hoe, de, hoe dit jaar gaat verlopen, hoe, uh, hoe het publiek reageert, uh, wat, wat, wat de nog lopende onderzoeken naar buiten gaan brengen. Want uh, er zijn uh, toch behoorlijk ook wat, wat uh, ik vermoed zelfs, ik kweet nog, die staan uh, liggen onder de loep. Uh, dat ze toch even gaan afwachten wat, wat, uh, wat, dit jaar wat het komende seizoen brengt. Voordat je eigenlijk denkt van, nou, ik, uh, ik ga de koe bij de horens vatten en we gaan het. Uh, wielrennen helemaal schoonvegen. Ja. Dan geven we een andere zaak vanmorgen in het AD. Uitgebreid interview, Gio, met de arts Bernard Nikkels... die wij bij de NMS een tijdje geleden ook al aan het woord hebben gelaten. Maar daarin vertelt hij dat er nog zeker twee Nederlandse renners... tot de klantenkring van de Spaanse doping als Fuentes behoren. Wat vond je ervan toen je dat las? Ja, verrassend om te horen dat er nog twee uh, uh, mensen uh, rondlopen blijkbaar uh, die, die dan bij Fuentes zijn geweest en uh, die ook uh, bij Berend Nikkels uh, Berend, advies ja, hebben sorry. gevraagd. Want dat heeft hij zelf, ja maakt niet uit, Berend Nikkels inderdaad, maar het is de man uh, die zelf in ieder geval zegt dat hij altijd alleen maar adviezen heeft gegeven en nooit uh, renners medisch heeft uh, behandeld. Uh, hij wil alleen de namen niet geven en uh, ja, daarmee wordt het verhaal natuurlijk uh, ja, moeilijk te staven en weet je ook niet welke richting die opdenkt, want... Ja, hij, hij, hij houdt zoveel slagen om de arm in het verhaal. Het is een beroepsgeheim, hè? want hij is arts natuurlijk. Dus daar... Uh, hij, ja, hij en dat is ook wel begrijpelijk natuurlijk aan ja. de ene kant. Aan de andere kant, ja, geef dan geen interviews. Want uh, uh, ja, het gaat ook niet echt over de, de, laten we zeggen, de structuur van, van, van het hele verhaal. Het gaat niet om, uh, nu eens even een, uh, een, een, een verhaal te vertellen... waarin hij duidelijk maakt van hoe het in die tijd allemaal gelopen is... zonder dat hij namen eraan wil koppelen... Uh, Kijk, de namen, dat is toch hetgene wat uh, ons ja. allen het meest interesseert. Tom Boot? Uh, Gio, het verbaast mij dat hij wel de naam Blijlevens noemde. En, uh, en die enquête is net geweest. En niemand heeft er iets met doping te gemaakt. Niet alleen gebruikt, maar niks mee te maken. Heeft het uh, consequenties voor Jeroen Blijlevens, denk je? Nou, maar hij noemt alleen de naam Blijlevens als, uh, laten we zeggen, een, een, een, een oude maat. Hij was zelfs, geloof ik, op zijn bruiloft geweest. Ja, ja maar uh, hij heeft maar hem advies Blijlevens gegeven. Hij bij hem om zich te laten... Ja, ja maar ja, advies, op, op, op, dat, dat kan alle kanten op. Hij zegt niet ja. dat hij tegen Blijlevens heeft gezegd dat hij maar EPO moest gebruiken. Ja, maar goed, op alle en zo vragen... Zo hij wel, en dat bedoel ik... Nee, maar dat bedoel ik van dit verhaal biedt uiteindelijk niet echt een inkijkje in hoe het, hoe het er in die tijd uh, aan toe is gegaan. En dat vind ik dan wel jammer. Uh, dan was het duidelijker geweest als hij had gezegd... oké, okay, uh, renners kwamen bij me en ik heb ze uiteindelijk doorverwezen in de richting van de plekken waar ze EPO konden krijgen. Goed, Hij maakt duidelijk dat hij niet uh, afkerig is van EPO. Dat verhaal dat horen we veel vaker. Hè? Uh, artsen die zeggen je kunt beter EPO gebruiken dan andere rotzooi, bijvoorbeeld corticosteroïden. Dat is dan echt weer gevaarlijk voor de gezondheid, EPO niet. Maar hij zegt het allemaal net niet concreet. Dus Blijlevens komt hiermee niet echt onder vuur te staan. Maar inderdaad, Blijlevens is een van die 200 uh, mensen... medewerkers van de Nederlandse profproeven die uh, dat convenant ook hebben ondertekend, die enquête. En gewoon vier keer nee heeft geantwoord op de vragen. En bovendien, Ton, is het natuurlijk zo dat op het moment dat de dokter advies geeft... dan zijn wij degene die daar gelijk aan koppelen. Tenminste, jij ja, in dit geval, ja. dat het wel om EPO zou gaan. Nee. Maar dat kunnen ook andere adviezen zijn. Ja, natuurlijk. dat begrijp ik wel. Maar er waren vier vragen. En bijvoorbeeld één vraag was gerelateerd aan doping. Weet je iets van doping? Daar heeft hij in ieder geval negatief op geantwoord. En dat kan bijna niet natuurlijk, nu die, uh, na dit interview. Um, Gio, uh, we gaan naar het echte wielrennen Vorige week, uh, om even zo te zeggen, Parijs-Roubaix. Uh, gewonnen door uh, Fabian Cancelara. Hij versloeg uh, de Belge uh, Sepp uh, van Marken. Uh, is hij op dit ogenblik gewoon de beste wielrenner in het peloton? Uh, de beste wielrenner op zijn terrein. En uh, dan hebben we het met name over de Vlaamse uh, klassiekers. De kasseien klassiekers. Het korte stevige werk op de heuveltjes. Dan hebben we het dus niet over de Amsterdam Gold Race. Want hier uh, de wedstrijd van komende zondag. Dan kijken we gewoon echt uh, man naar één man. En dat is Peter Sagan. De man die dus door Cancelara inderdaad. Een aantal keren, behalve Parijsgebouw met de race, kan niet mee... maar in de Ronde van Vlaanderen door Cancellara geklopt is. Ja. Maar dat is de man van deze koers. Maar Cancellara is wel absoluut de sterkste man gebleken op de kassei. Ja, hij kiest gewoon zijn momenten, hè? Ja, hij kiest een moment. Het ene keer doet hij het 50 kilometer voor de streep als hij wegrijdt. En uh, ja, iedereen uh, verbaasd laat staan uh, over zijn uh, ja, tijdritcapaciteiten, waarvan we allemaal al weten hoe goed die zijn. Uh, kom je meteen ook weer bij het verhaal natuurlijk van afgelopen winter. Iedereen gaat dan toch weer nadenken, twijfelen. Uh, denken van, jong, hoe kan dat dat uh, een man alleen een compleet peloton uh, achter zich houdt over zo'n lange afstand. En dan inderdaad gewoon 50 kilometer per uur uh, rijdt over die wegen. Um, maar ja, aan de andere kant, dat zul je altijd blijven houden bij renners die er met kop en schouders bovenuit steken. En Sagan is ook weer zo'n renner. Ik heb hem afgelopen woensdag gezien in de Brabantse Pijl. Een koers die als voorbereiding eigenlijk geldt voor die Amsterdam Gold Race. Ja, daar speelt hij met de concurrentie. Daar, daar, daar klopt hij Philippe Gilbert met, met speels gemak. Als, als, als, alsof het een kleuter is. En ja, dan ga je altijd twijfelen. Maar ja, ik weet niet wat je moet doen op zo'n moment. Moet je dan twijfelen? Journalistiek gezien moet je altijd je vragen blijven stellen. Natuurlijk bij uh, topprestaties. Maar aan de andere kant is het ook wel een renner... die echt letterlijk bovenuit steekt nu. Ja, ja, vorig jaar kan ik me nog foto's herinneren in de krant. Met een pijl erbij waar het motortje in zijn fiets zou zitten. Als je daar nu op terugkijkt, dan is het lachwekkend bijna. Uh, de man is gewoon heel erg... Morgen is hij er niet bij, uh, Gio, toch? Of zondag. Nee, ja, morgen is niet. Sagan de grote favoriet. Uh, Philippe Gilbert mag je opschrijven. Uh, is er nog een Belg, Jelle van Ender? Die werd uh, vorig jaar werd die, uh, pal achter uh, Gasparotto, die trouwens ook meedoet. Uh, Enrico Gasparotto, Italiaan, goede Italiaan. Uh, werd hij tweede. Uh, Sagan werd vorig jaar derde. Nou, dat zijn eigenlijk meteen de grote favorieten voor uh, morgen. Ja. En wie weet, ja. misschien Bouke Mollema. Want het parcours is een beetje veranderd. En daarmee hoopt men op een interessantere koers. Vorig jaar nog, hè, afgelopen jaar kwam die koers aan bovenop de Kouwberg. Was het echt letterlijk Sprinterberg op. Nu is de streep getrokken waar vorig jaar ook de finish lag. Van het WK wil rennen. Aan de andere kant, daar werd ook Philippe Gilbert wereldkampioen. Dus wat dat betreft veranderde dat ook weer niet zoveel. Nou, Ronald Waterhuis, hoe ga, ga je morgen kijken? Um, ik moet morgen PSV kijken, ja, Omdat ja, ik morgenavond ja. uitzending heb. Dat vind ik morgen wel een probleem, ja. Ja, maar je, je, je, kan, je kan toch de Amster Gold dan eventueel... Bert van Marwijk, geloof ik, die gaat wel mee in koers. En laat zich dan geloof ik vlak voor de finish afzetten ja, en PSV. Die, die woont in Meersen, dus die, ja. daar komt de koers redelijk dicht bij, uh, voorbij. Maar ik woon nog in Eindhoven, dus ik moet nog een uurtje terug. Ja. Ik Ho ga misschien s ochtends vroeg even. Toch even kijken. Ja. Wat, wat verwacht je van de wedstrijd? Nou, ik hoorde Gio net zeggen, Jelle van Hendert, uh, die heb ik in het Cicleo-spel wat hier op de NOS-burelen gespeeld wordt. Maar die heb ik vorige week in Baskelander twee dagen zien afstappen. Dus ik vrees dat dat niet heel erg goed gaat gaan. Uh, ik zat verder zelf eigenlijk aan Moreno Mosel te denken. Ik weet niet wat Guido daarvan vindt, maar... Vind ik ook een uh, hele goeie. Die won uh, de strade Bianchi. Uh, die wedstrijd, uh, die finisht in Siena over die, die, die, die nou, bijna onbegaanbare paden daar in Toscane. Ja, dat is absoluut een toprenner. Um, daar wachten we trouwens eigenlijk. En dat, dat is wel grappig, omdat jij ja, dat zegt, Ronald, want ja, jij kijkt ook vaak naar wielrennen. Maar dat is zo'n renner die we toch iedere keer weer verwachten. Maar laten we zeggen, uh, in de echte klassiekers komt hij er nog ja. niet echt aan te pas. Ja, die dat 250 weer, kilometer. Van, uh, de grote. Ja, die 250 kilometer, die 50 kilometer extra over die 200, dat doet het natuurlijk toch wel vaak. En daar zijn Gilbert B. en natuurlijk Dat natuurlijk veel werd verder in. Het verleden in. Ook ja, dat werd in het verleden ook vaak gezegd over Lars Boom, hè, dat hij dat niet aankon. Uh, Lars Boom trouwens, daar ga ik toch morgen wel uh, geïnteresseerd naar kijken. Uh, laten we zeggen, Mollema is de kopman bij Rabobank. Of bij Rabobank, moet je mij horen, bij Blanco. Uh, dat is wel een klassieke vergissing. Uh, dan heb je nog Tom Jelte Slachter. die kan ook goed aankomen. Maar Lars Boom, hè, die werd toch afgelopen jaar even vijfde op dat wereldkampioenschap. Met diezelfde aankomst. Hij moet het wel kunnen. Ja, dat is dan precies de reden waarom uh, Raoul Bak van Die Blanco af wil. Om dit soort uh, vergissingen te voorkomen. Daarom zijn ze zo op zoek naar een, een nieuwe sponsor. Ja, op de grote wielrennen eigenlijk. Een, uh, ja, ja, tuurlijk. Intensief? Tuurlijk. We kunnen uh, een sportliefhebber hebben, dus uh, topsport heeft altijd mijn interesse. Ja. En hoe kijk je dan morgen naar de Amsterdam Goldrace? Race? Wat verwacht je van de Nederlanders bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk nieuwsgierig. Wat uh, de situatie van Las Boom? En. Uh, ja, ik ben nog een beetje zoekend hoor, moet ik eerlijk zeggen, dit, uh, dit seizoen. Het is natuurlijk in het voortraject zoveel gebeurd. en uh, ja, Ik heb toch ook wel een beetje last wat, wat veel mensen hebben van... Uh, als zo'n kanselaren twee keer zo'n zware koers uh, in korte tijd wint... dan zit je toch te kijken, ja, er blijft toch een wolk boven hangen. En je zit eigenlijk een beetje te kijken naar de nieuwe, te wachten op de nieuwe generatie. Dat je echt uh, clean sheet kan gaan maken met deze sport. Ja. Nou goed, morgen gaan we het zien. Gio, jij bent, uh, jij bent erbij. Uh, succes, succes morgen. En wij gaan jou morgen op Radio 1 uitgebreid uh, uh, terug horen. Dankjewel voor nu. Uh, gaan wij doorpraten even over dat team Blanco. Waarbij ik dus niet ga zeggen dat het de voormalige Rabobankploeg is. <lacht> uh, uh, dat, dat, de NOS gaat meekijken bij die Blanco-ploeg. Uh, Kees Jonkind zal met een cameraploeg een documentaire gaan maken... tijdens de Tour. Wat vinden jullie van dat uh, idee en het initiatief? Mag ik met Tom wel beginnen? Wat vind je ervan, Tom? Nou ja, in Amerika sta je nog een kwartier voor de wedstrijd... sta je eigenlijk al nog in de kleedkamer. Dus dan ben je heel erg dicht bij betrokken. <coughs> Dit is eigenlijk... alles wordt gevolgd. He, of vrijwel alles werd gezegd. Dan denk je meteen, wat bedoelen ze met vrijwel? Nou, wat ik er bedoel... nu gaat gebeuren als er familiaire problemen zijn... of er wordt even met ja, thuisvond ja. gebeld... Nee, en, en problemen dat wordt niet gefilmd Nee, dat is het logisch. Maar ik heb er me wel over verbaasd. Voor de NOS is het fantastisch. Niet alleen entertainment, maar... Iedereen is heel nieuwsgierig wat er nu gebeurt. Ik denk dat vanuit de Blanco alleen een wanhoopsgreep uh, uh, is om aan een sponsor te komen. Maar dat, dat ben ik toch wel niet met je eens, Ton. Ik denk dat zij zich genoodzaakt zien om uh, openheid van zaken te geven. Omdat, zoals Jaap net terecht zegt, de, de sporten door zoveel... Uh, uh, uh, problemen, problemen is omgeven, uh, willen zij gewoon laten zien... dat zij in elk geval een nieuwe start hebben gemaakt. Zij hebben natuurlijk als Rabobank, en moet nog een keer gezegd worden... natuurlijk ook ontelbare fouten gemaakt. En dan zullen ongetwijfeld ook mensen van het huidige systeem... bij betrokken zijn geweest, ook al hebben ze allemaal vier keer nee ingevuld. Ik weet het allemaal wel. Maar ze zullen een keer ergens moeten beginnen. En dit kan een hele grote stap zijn. Zij kunnen waarschijnlijk ons als kijker straks in de tour laten zien... Dit is hoe wij in de Tour rijden. En als dan de eerste renner 36 e wordt... dan kunnen wij ook de conclusies streken die, die wij daaraan willen binden. Ja, maar goed, je laat, volgens mij laat je helemaal niks zien. Want als er doping gevonden wordt, het is positief, dat is informatief. Maar bij de, bij de ploegen laten dat natuurlijk niet zien. Dus over ja, maar jij gaat er nu alweer automatisch vanuit... dat er doping gebruikt wordt. Nee, nee, maar het, het, het bewijst verder niks. Ik wil nog even zeggen dat bij, in de tijd van Armstrong... was er ook een journalist die volkomen openheid van zaken... en ook in de ploeg niks gevonden. Maar, ja. maar ik denk dat het, een beetje, dat het een beetje tweeledig is. Kijk, in de eerste plaats zit je met... dat je het publiek moet overtuigen... dat, dat je bezig bent met een nieuwe policy... Dat je een nieuw hoofdstuk aan het openslaan bent. Maar aan de andere kant kom je toch ook bij het commerciële traject uit. Kijk, je hebt gezien wat er in Duitsland gebeurd is toen het hele eh uh, ging, ging spelen. De hele Duitse markt is weg. Mobuel, kilos, er wordt zelfs op de Duitse tv wordt er geen wielrennen meer uitgezonden. Kijk, er zijn natuurlijk de concessies gedaan door Heinz Verbrugge. En laat ook me In het kader van de globalisering van de wielersport. Amerika kwam erbij met Armstrong. Gingen, Australië gingen ze ontdekken. Ze zitten nu met de ronde van China, de ronde van Qatar. Dus ze zaten in een proces waarbij ze dachten... ja, wacht even. Als we dat gaan ondermijnen door de problemen... die we nu onderhuids uh, aan het ontwikkelen zijn... Uh, naar buiten te brengen, hebben we een probleem. Maar door wat er nu gebeurt, is, dreig je niet alleen Duitsland kwijt te raken... maar je dreigt Amerika kwijt te raken. En misschien de Nederlandse markt zwaar onder druk. Dus ik denk dat, dat, dat als al straks uh, Sky... Kijk, Sky is... Van de grote tv-landen heb je nog Frankrijk. En je hebt Engeland mogelijk nog. Dus Sky komt wel eens de redding van de internationale wielersport uh, voor de komende tijd zijn. Maar je moet ook in Nederland gaan kijken. Want het zit natuurlijk ook heel dicht tegenaan. Je ziet in België houdt iedereen zijn mond. In Frankrijk houdt iedereen zijn mond. Maar in Nederland is de discussie in volle heftigheid aan de gang. Dus ik denk dat Blanco inderdaad in het kader van het redden van de wielersport deze stap moet zetten. En omdat eigenlijk de financiering van zijn wielenbroek bijna niet meer door een Nederlands bedrijf gedaan moet worden. Maar door buitenlandse bedrijven zal je toch moeten kijken... van hoe haal ik uit de gebieden die op dit moment sceptisch... misschien tegen het wielren toch een uh, grote sponsor binnen. Ronald Waterhuis, kan het ook zo zijn dat de documentaire wellicht bereikt... dat wij als kijker begrip gaan opbrengen voor het feit... dat renners in het verleden, he, dat het dus blijkbaar zo zwaar is... dat je zegt ja, maar dat nou, kan vraag... je gewoon niet doen... zonder Rennen dat je is sowieso hebt. zwaar, maar het feit is natuurlijk... dat je dat ook op een barna wel kunt, alleen dan win je niks... Dat is heel simpel. Nee, ja, goed. er ja. is geen enkele toerwinnaar die, niet, uh, die uh, niet, niet verdacht is geweest. Dus daar hoeven we het allemaal niet, niet heel erg uh, moeilijk over te doen. Wat je, wat je heel erg goed ziet, kijk gewoon naar de resultaten dit seizoen. Zo gauw het berg op gaat, worden de, het gros van de Nederlandse renners... toch echt bij de bosjes afgereden. Maar kijk bijvoorbeeld afgelopen week in Parijs-Roubaix... daar heeft die blanke proeg vier renners bij de eerste vijftien. Dan gaat het niet berg op. Daaruit zou je al iets kunnen concluderen. Ik ben, er, ik ben niet de aangewezen persoon om iets te concluderen. Maar ik, ik spreek even voor mezelf. Als ik een documentaire over de blanke ploeg in de Tour zou zien... en ervan uitga dat daar weinig of niks boel is... en de eerste renner Bouke maar wordt 36ste... Ja, dan kan ik het wel uittellen wat de eerste twintig gedaan hebben. Ja, maar ik had het van de week ook. Met, uh, met Parijs, ik binnen dat twee Nederlanders bij de eerste tien zaten. En dan ook nog iemand uit de Nederlandse ploeg erbij. Ja. Ik denk, hé, hey, wacht even. Het was voor mij toch iets van, hé, hey, misschien is er toch iets aan het veranderen. Want dat was natuurlijk ook het afgelopen jaar ondenkbaar. Nou, en om nog, daar nog even op in te haken, Ik ben dan toevallig vorige week ook al embedded bij de Blanco geweest in uh, Baskeland. Maar en, maar, embedded, embedded is uh, dat je in de warzone <laughs> zit. Gewoon. Ja, ja, echt midden in de oorlog zat ik. Uh, het was twee graden boven nul, dus het was ook nogal zoiets. Maar... Eh, als het berg opgaat, dan, ja, dan worden ze gewoon aan alle kanten voorbij gereden. En dan, normaal, je mag die conclusies misschien niet trekken, maar ik bedoel, niemand hoeft mij te vertellen wat ik zie. En ik zie dingen waarvan ik denk, ja, ik weet het allemaal zo net nog niet. Dus ik denk dat ze wel, uh, ze hebben een nieuw project opgestart, ze zitten nog met het verleden. Het, het gebeurt ook allemaal een beetje onhandig met dat convenant waar, uh, uh, waar, waar jullie het uh, daar straks over hadden. Maar ik denk dat de nieuwe stap voor hun, dat, dat zij zich genoodzaakt zien om deze stap te zetten. Ik denk het wel. Nou, Tot het kan, slot, uh, Tom. Je nou, hebt het slotwoord wat dit betreft. Nee, maar dan wordt het te lang, dus laat maar. Oh, echt waar? Ja, joh. Zo? Nee, de, maar een ik, wending ik in jouw mening. De, ja, maar de, de, de ik denk eigenlijk, je kan wel helemaal schoon zijn. Het lijkt eigenlijk bijna een doel op zichzelf. Topsport is ook af en toe een wedstrijdje winnen. En als je niet uh, oh, kan concurreren met internationale concurrentie, ja. Dan, dan komt er nooit een sponsor. Punt. Een... Nee, nee, nee. Sorry. Ton had het laatste woord. dat heeft ze <laughs> nu gehad? Want we moeten nog even naar de wedstrijd van morgen, half vijf. op de Groot, wat wordt het? Ja, nou dat is typisch zo'n wedstrijd. Nee, gewoon je... even, wat wordt het? Nee, dat uitslag. Is een ty typische wedstrijd. Ja, Jaap je gaat altijd... geen antwoord geven op mijn vraag. Precies, Volgende. Uh, wat is uh, de <laughs> uitslag? 3-1? voor Ja, ja goed, PSV dus. Ja, ja, dat heb wel je, wel ja je hebt gelijk. Tonboot. Ik denk ook minstens twee doelpunten verschil in het voordeel van PSV. 4-2, 5-3, 6-4, 2-0. Nou ja, ja, Oké, 2-1 voor PSV. 2-1 voor PSV. Dus okay. alle drie uh, zijn jullie... Uh, uh, uh, ik wil niet zeggen voor PSV, maar jullie verwachten in ieder geval dat PSV wint. Nee, ik hoop dat uh, PSV verliest. Dus, uh, oh, waarom? Ja, nee, omdat je zegt niet voor PSV. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Ik denk dat ze winnen. Ik hoop dat ze verliezen. Voor PSV lijkt het erop of eronder, maar trainer Dick Advocaat ziet alles positief tegemoet. Moet je horen, ik, ik zal nogmaals zeggen, we hebben heel veel respect voor, voor Ajax. Ze doet het ook goed, net, zo, net zoals de andere ploegen. Uh, maar we spelen thuis. We hebben fantastisch, twee fantastische wedstrijden tegen Feyenoord gespeeld. Tegen Napoli, tegen Vitesse, tegen Twente. Dus waarvoor zou het niet thuis met de ondersteuning van het publiek... tegen Ajax niet kunnen. Jaap de Groot, uh, er hangt een beetje een sfeer alsof het morgen echt... En, en, en, en, een agressieve pot gaat worden. Het gaat er echt vol op. Heb je dat gevoel ook? Gevoel wel, ja. Ik, ik probeer het net al duidelijk te maken. Het is typisch weer zo'n wedstrijd waarbij je alle, alle theorieën op los kan laten. Uh, en, en, en drie van de vijf uh, kan je helemaal, helemaal dicht timmeren. Maar uiteindelijk uh, ja, zijn we toch doktertje aan het spelen. En gevoelsmatig uh, dingen in te schatten. Nou, ik denk dus ook, ik verwacht dus ook in het begin een heel fel en agressief PSV. En ben heel benieuwd hoe Ajax daar uh, dat op gaat vangen. Ja. En uh, daarom zeg ik al, ik, ik, ik verwacht ook dat uh, puur op mijn gevoel dat PSV gaat winnen. Maar dan kijken we ook meteen uit naar de week erop. Met, uh, met Feyenoord, Vitesse, Ajax Herenveen en AZPSV. En ik denk dat in dat weekend wel eens de, de competitie beslist kan worden. Ronald Waterhuis? Um, Jij kon maar, nog wel eens op de hergang? Ja, soms ja. ja, ja. Um, nou, maar daar, daar worden de wedstrijden niet gespeeld. Nee, dus. maar je, wel, je krijgt dan wel een beetje een gevoel van of inderdaad er agressie in zit. Nou, of ik vind agressie erop. wel een beetje fout positief uh, In positieve, zin, in positieve woord, zin. Want, positieve want zin. het is gewoon zo, kijk, uh, PSV, Ajax, Ajax, PSV. En oh, dat geldt trouwens ook voor uh, wedstrijden tegen Feyenoord van die twee clubs. Dat zijn beladen duels. En zeker nu, in deze fase van de competitie, is dat... Kijk, het is de wedstrijd waar het om gaat. Als Ajax wint... Morgen zijn ze kampioen, dan mogen we wel gevoeglijk aannemen. Uh, dus voor PSV ligt er, staat er heel veel op het spel, zeker gezien wat er de afgelopen maanden gebeurd is. Maar om dan meteen te zeggen, ja, agressief en ze vliegen erin. En, kijk, dat, dat kan ook gewoon goed, de advocaat zei net ook, de PSV heeft dit jaar niet zo heel veel, maar toch een aantal hele leuke wedstrijden op de mat gelegd en dat kan morgen ook weer. Wat, wordt het, uh, wat gaat de beslissing morgen brengen? Nou ja, goed, als ik er even inhak op wat Jaap net zei, ik stel dat PSV heel agressief en fel begint. Laten we het dan fel ja. noemen, inderdaad. Dat is een beter <laughs> woord. Ja, dan is het vooral de zaak hoe Ajax erop reageert. Kijk, van Ajax weten we dat ze goed kunnen voetballen. Dat ze een vast plan hebben hoe ze spelen. Ja, en dat zal toch aan PSV zijn om dat te ontregelen. Als ze dat niet kunnen ontregelen, hebben ze een probleem. Ik vind ook wel een agressieve start van PSV ook een beetje passen met uh, de gemoedstoestand van de afgelopen weken. Het is natuurlijk al heel emotioneel geweest, af en toe zelfs een beetje labiel. En, en dan is dit typisch een wedstrijd waarin een ploeg met dat, dat, dat zo emotioneel uh, ja, zeg maar, gevoelig is, zich zo presenteert. Dus ik zou eigenlijk verbaasd zijn als het juist uh, heel ingetogen zou zijn. Ik Omdat denk dat het woord agressief best goed is, maar agressief in je denken heel erg agressief denken, en ik vermoed dat dat het is... dan is de vraag gewoon hoe, dat zeiden jullie al, hoe reageert Ajax erop? Ik denk dus PSV beter, maar dan vraag ik me meteen af... waarom hebben ze dat niet elke wedstrijd gedaan? Want dan zouden ze dus elke wedstrijd winnen. Ja, maar goed, die discussies hebben we nou al zo vaak gevoerd. Kijk, PSV heeft gewoon dit jaar, en het is gewoon gebleken... te weinig om op terug te vallen. En dan kun je wel elke keer fel en agressief zijn... maar als je elke week doelpunten weg blijft geven... Ik hoorde het geloof ik twee hm. of drie weken geleden zeggen van ja, wij moeten er wel vier maken om zeker te zijn dat we een wedstrijd hm. winnen. Ja, dat, dat is, Zo word je geen kampioen. Dan zit Speel het ook simpel. niet lekker in de ploeg als je dat nee, over ja, je collega's ben, zegt. Als spits... Het is misschien wel reëel, maar moet je dat in het openbaar zeggen? Ach, ja, dat is allemaal niet zo erg. Spelers weten dat zelf ook al. Als, uh, dat ze al 23 wedstrijden achter elkaar geloof ik de nul niet meer gehouden hebben. Maar dan weet je, dan uh, duikt Jaap de Grote bovenop. Ja. Die schrijft er een artikel over en zegt onrust in, in Eindhoven of andere journalisten. Die krant lezen ze in ja, Eindhoven jij, niet. Hoor. Jij vertegenwoordigt even nu de andere journalisten. Ja, oké okay, toevallig. Uh, dus twee maanden geleden keurig telefoontje van de kantinebaas. Van, dat, uh, dat de week niet bezorgd was en waar die bleef. Dus we hebben het de keurige 14 exemplaren afgeleverd. Ja, dat is de krantenbezorger. bezorgen. Ja, ja. ja mooi. Dat is vis in. Nou ja, goed. Ja, ze lezen hem waarschijnlijk de laatste tijd iets te veel, uh, dat heeft jou wel gelijk. Nee, maar Jaap, je is dan wel wat ik bedoel, op het moment dat zoiets gebeurt, duikt natuurlijk de media er bovenop. Want uh, PC ja, was helemaal een bolwerk ja, van rust. Ja, maar dat geven ze zelf ook alle aanleiding toe. Kijk, uh, ik heb al gezegd dat, dat wat voor mij heel typerend was... was het moment dat Tini Sanders uh, ging praten over, uh, over, uh, over de spelersgroep. Dat, dat, dan, dan klopt er iets in je organisatie. Bedoel, je, wat, geef ze een voorbeeld. Nou, dat hij over de mentaliteit van de spelers... dat ze hmm. gedragstherapeuten op de ploeg hadden. Dat kwam uit zijn mond vandaan. Nou, dat, dat vind ik dus niet kunnen. Dan klopt er in je organisatie het niet. Want je hebt en een hoofdtrainer en je hebt een technisch manager... En dat zijn de woordvoerders ten aanzien van de selectie. En op het moment dat daar een directeur uh, het woord gaat nemen... en als eerste dat naar buiten brengt... Dan, uh, dan is er binnen je organisatie iets goed mis. En dat was voor mij eigenlijk het eerste signaal. Ik dacht, wacht even, ze, zijn nu, uh, ze hebben nu echt een echt serieus probleem. Hmm. Maar het wordt dus... Dan zie ik eigenlijk dat dus de beslissing morgen moet gaan vallen... Uh, wat Ajax betreft voorin... tegen de wat zwakkere, tussen aanhalingstekens, PSV-verdediging. En wat moet PSV er dan tegenover zetten? Om een kans te maken, want jullie zeiden alle drie dat jullie verwachten dat PSV wint. Dus nou ja, wat zetten PSV zij er dan tegenover? Ja, nog steeds de veruit meest uh, scorende ja. voorhoede. En er valt natuurlijk uh, geen spel tussen te krijgen dat vanaf als je de achterlinie van PSV even weglaat... dat het waarschijnlijk de beste spelers, het uh, beste blok is wat je hebt in Nederland. Hè? Van Bommel, Slootman, Toyvonne, Lens, uh, Mertens, uh, Wijnaldem en dan eventueel Matthäus nog. Dat is, wel, dat is wel, daar kun je wel iets mee. Hè? Uh -huh. Kijk en. Jan van Hals liet vorige week bij Studio Voetbal een aantal momenten zien... dat Ajax centraal best vaak in de problemen komt... en dan zelfs tegen beperkte, met alle respect gesproken, tegenstanders. Dat was vooral vorige week heel erg zichtbaar. Als je een drie snelle spitsen voorin hebt, heb dan kun je daar echt wel iets mee, hoor. Tom? Ja. Nou, ik denk aan mijn sport. De agressie bedoel ik ook meteen op die bal. En dan heeft de PSV wel kans... Want de technische, misschien wel verdedigende... maar de technische mogelijkheden van, Aj van die Ajax-spelers... Nou, daar heb ik niet ge geen hoge pet van op. Nou, kijk, Ajax is in november begonnen met de speelstijl aan te passen. Door, door 15 meter meer naar, vo naar voren te voetballen. Wat, de, om zo de linies dichter bij elkaar te krijgen. Kwetsbare punten is op dit moment... Als, als op het moment dat de tegenstander druk probeert te zetten... en, en durft te aanvallen dat ze dan in de problemen komen. Wat je nu ziet, is een fout die vaak gemaakt wordt... En, is dat, dat, uh, dat ploegen terug uh, zich laten zakken en Ajax op gaan wachten, dan, dan, dan ben, je, ben je eigenlijk uh, zo goed als kansloos. Maar durf je aan te vallen? Uh, ik vond een heel goed voorbeeld, uh, de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Dat Utrecht de eerste helft heel verdedigend speelde. Nou, Dat had Ajax echt twee, drie calls. Uh, verschil al uh, moeten maken. En na rust heeft uh, Wouters het omgegooid. Ging met drie spitsen spelen, dat had Utrecht gewoon moeten winnen. Dus als PSV gewoon morgen durft te voetballen, nou, dan maakt ze echt kans. Ja, Ronald? Nou ja, daar zit hem wel altijd, heel, altijd de crux. Um, ga je tegen een goed... Dat is, hmm. is over Barcelona namelijk ook vaak gezegd. Als je ze onder druk zet, wat, wat, wat doen zij dan? Want ze worden nooit onder druk gezet. Hmm. Feit is natuurlijk dat als je zelf al, zoals PSV op dit moment... niet helemaal lekker in je vel zit... durf je dan zo ver vooruit te gaan. Want als je daar dan één keer uitgespeeld wordt... ja, dan ligt er zoveel ruimte. En dat is ja. vaak wel het probleem. Maar ik ga er inderdaad wel van uit dat ze, dat ze fel uit de startblokken zijn te komen. En ze zullen zeker Ajax niet in de wedstrijd willen laten komen. Ja, en ik vind ook dat, dat, uh, dat PSV... Met de terugkeer van Toijfonen echt, echt een troef in handen heeft gekregen. Hoor. Want wat je ook van hem vinden mag, ik, uh, hij is beslissend. Hij is beslissend. Je ziet het tegen Roda, je ziet het tegen Willem II. Hij is toch een jongen die, uh, die er nu staat. En uh, ik ben ook benieuwd wat zijn rol morgen gaat worden. Ik, kom als, uh, ik sluit niet aan dat het beslissender wordt. Ik ken het vermeerder niet bij wegens Rood. Was het Rood? Ja, absoluut. Ja geen geen vraag tegen de vraag en ik ben echt bij. ervaringsdeskundige met die rode kaarten ik weet er alles van hoeveel heb je er gehad volgens mij ooit in één seizoen vier toen oh. Toen okay. was die regel net verzonnen. Ja, ik, ik Snapte hoop... hem nog niet zo goed. Ja, had je, nou, je begreep niet wat een rode kaart was. Dat nee, hebben ze ja, toen ja. wel uitgelegd, hoop ik. Zullen uh, uh, ze komt er nu in. Dat kan twee kanten op gaan, natuurlijk. Die jongen die rekent dat niet op en denkt, Hups, wat gebeurt mij nou? Of hij kan zeggen, ja, uh, ik zal even laten zien wie ik ben. Welke kant gaat het op, Ronald? Nou ja, goed, hij maakte vorige week natuurlijk al meteen een uh, uitstekende entree. Een goede redding op een vrije school. Belange uitrap 2-0. Wedstrijd besleest. Wat wil je nog meer? En dat is echt geen pretje als keeper als je moet invallen. Um, ja, en het zou, het zou bewijzen dat je op topniveau twee goede keepers nodig hebt. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Stel dat die jongen morgen slecht keept, dan gaan we allemaal zeggen: ja, we hebben vermeer gemist. In principe moet je gewoon naar het hele jaar kijken. Die jongen heeft in de beker alle wedstrijden gespeeld. Heeft hij het volgens mij voor zwerkt met een zo 1, 2, 3 voor de geestkanalen ja. nauwelijks op een fout te betrappen geweest? Is een keer moeten invallen, ook in een Europa -cup wedstrijd. Of heeft hij eentje zelfs in de basis gestart, als ik me niet vergis. Gewoon een goede kiepel. Ook gewoon goed ja. gekiept. Dus uh, ik denk niet dat Frank daar wakker van ligt. Maar ja, en de discussie die er even vorige week maandag... met name in jouw Telegraaf, Jaap, opkwam... dat Edwin van der Star misschien speelgerechtigd was... omdat hij lid is van Ajax en zou mogen... Ja, dat was, dat was toen uit de trainingsgroep gekomen... van uh, eigenlijk alle scenario's werden doorgenomen. Plan, uh, plan B, C, D en E. En erst bij E kwam dit, dit, uh, deze variant ook mm. uh, tevoorschijn... En, uh, dat is niet relevant. Nee, want snel werd duidelijk dat hij nee. gewoon uit eigen uh, ja. jeugd uh, dan uh, gaat kiezen, als dat nodig zou mogen zijn. Um, uh, het is lange tijd de vraag geweest of Dick advocaat zijn verblijf in Eindhoven zal verlengen. Afgelopen zondag zat hij in studio voetbal. Nee, dat is niet waar. Afgelopen zondag in studio voetbal uh, zat uh, Marcel Brands, de technische manager. En hij liet doorschemeren dat advocaat volgend seizoen geen trainer meer is van BSV. Uh, als je het me nu vraagt denk ik dat de kans dat hij blijft uh, kleiner is. Uh, de, ja, dat, ik verwacht niet dat hij blijft. Dit is een, politi een politiek antwoord, hij blijft dus niet? Nee, nee hij heeft tegen, tegen mij gezegd in december hebben we gevraagd of hij ook een tweede jaar wil doen. En toen heeft hij letterlijk deze woorden gezegd van, als je het me nu vraagt dat was in december dan zeg ik, uh, is de kans groter dat ik nee zeg. Maar hij zegt ik wil, ik wil het in ieder geval nog in, in mijn gedachten houden. Dat was Marcel Brans, ik heb hem toch tegen Johan Dirk gezegd horen zeggen... als ik kampioen word, blijf ik. Als ik geen kampioen word, ga ik weg. Ik, is daar iets in veranderd, Ronald Waterhuis? Um, die woorden die jij nu zegt, kan ik me ook niet herinneren. Volgens mij heeft hij alleen gezegd, als, ik, als we geen kampioen worden... heb ik en gefaald, en ben ik weg. D ik denk dat je me goed corrigeert. Ik denk dat dat klopt, wat je zegt. Ja, um, ja en ik heb, ja, ik heb ook de indruk dat hij weggaat. Alleen ik begrijp nog steeds niet, maar ja, we vallen in herhaling... waarom het allemaal zo geheimzinnig moet, uh, wie het dan wel en hoe lang en met wie... En... Hm. Het is eigenlijk een beetje het beeld wat Jabon net schetst. Van een beetje, ja, het is gewoon onduidelijk. En, ja, ze en op, zullen nou, er ja, een reden voor hebben om het niet... En te En onduidelijkheid zorgt voor onrust. Uh, ja, maar Jaap, ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik snapte ook niet dat hij dit antwoord gaf. Je, je staat voor een beslissende wedstrijd. PSV Ajax. Je weet dat dat bij een titel de wereld er weer totaal anders uitziet. Nu, nu, nu neem je het risico dat, dat de trainer... die deze week meer, van, meer dan ooit uh, van zijn autoriteit moet hebben neem je het risico dat de buiten wil ik oh, hij gaat toch weg. Weet je, het, is, het, het, het, het leidt nergens toe. Je, je, weet, je had, had gewoon kunnen volstaan door te zeggen... ik denk dat we gewoon moeten kijken wat, wat, uh, wat het wordt. We worden of kampioen of niet. En ik denk dat daar uh, de beslissing van de advocaat vanaf zal hangen. Is zijn geloofwaardigheid ook niet, heeft u dat ook niet een deel zelf gedaan... door wat was het, twee weken geleden zelf te zeggen, ik weet het ook niet meer? Nou ja, maar goed, het is wel een mens. Het staan en ik die 2-2, geloof ik, als ik me goed herinner. Da, da, daarbij moet ik wel even aantekenen dat ik een enorme fan van advocaat ben. Dus ik ben in deze wel behoorlijk uh, hmm. bevooroordeeld. Maar kijk, die man is door de rol geverfd. En is gewoon eerlijk op dat moment. Kijk, het is ook een mens. Die kan toch ook al een keer toegeven dat hij even met de handen in het haar zit. Dat heeft hij nu een stuk meer dan vroeger. Dus, ja... <laughs> Ja, maar, maar ik vind haar, dat wat haar betreft. Ja, dan. nee, maar ik vind ja. dat eigenlijk wel sympathiek. Ik weet wel dat wij er dan weer allemaal opduiken. en die trainer is radeloos. Nee, advocaat is echt niet radeloos. En neem maar van mij aan dat hij nog steeds zo gedreven is. als de eerste dag dat hij ooit de hertgang op is gelopen. En dan bedoel ik zijn eerste periode ooit. Dus uh, daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Het um, feit is gewoon dat hij concludeert dat ze vervallen. in het maken van dezelfde fouten elke keer. Ja, en dan zegt hij, dat, dat krijg ik er gewoon niet uit nu. Ja. Tom Boot, is dat inderdaad eerlijk van een coach? Omdat nou, het die ik, formuleren? ik zou het ook zeggen wat ik denk, Toot, gewoon. En hij heeft niet, niks gezegd, definitief. Dat hoor je ook bij Brons. de kans dat hij stopt. Steeds over kansen praten ze. He, maar uh, um, hij, hij heeft iets over die achterhoede gezien en gezegd... en gezegd, ze worden niet meer beter... Maar dan kan hij weer andere tactische fondsen hebben om toch uh, die ploeg kampioen te laten worden. Het is niks definitiefs heeft hij gezegd. Ja, ik vond eigenlijk het meeste nog wat ik net al aangaf... dat hij toegestaan heeft dat die Sanders namens de selectie heeft, uh, over zijn selectie heeft gesproken. Ik weet dat Ton in het verleden als basketbalcoach die had echt uh, bestuurslid betekende een rode lap voor hem. En uh, wat had jij in, de, in deze situatie uh, gedaan? In principe vind ik het goed. Mm. In verband met de tra transparantie. Mm. Maar als dat nooit wordt gedaan... dan moet je dat nooit meer doen natuurlijk. Mm. Hè? Want ik ben ook maar gewoon een werknemer als coach. En de uh, algemene directeur kan tegen mij iets zeggen... en kan zeggen eigenlijk bijna wat hij wil... Ja, maar de verhouding is niet zo bij uh, PSV. En dan wordt het heel vreemd, joh. Ja. Jij ja, hebt, hebt in je column vanmorgen een uh, link gelegd tussen PSV en Ajax. En dan met name de, de doorstroom van, uh, van uh, talenten. En dat je daar eigenlijk een beetje een stroomman in mist binnen, nou, nee, binnen ik, PSV. Ik, uh, ik, ik uh, heb een vergelijking getrokken met het verleden: dat eigenlijk alle grote elftallen uit de geschiedenis. Eigenlijk een hele, heel dicht tegen de club aan zitten. Weet je. De, de eigen op, opleiding, eigen de opleiding de jongeren, de opleiding. Ik heb het elftal uit 1978 uh, als voorbeeld genoemd. PSV, wat ik in dat seizoen zelf heb mogen volgen. Uh, en, en, en dat je dus. Ja, dat het contrast tussen wat, wat het toen was. Wat het echt een, een, een prachtig PSV-elftal was. Uh, en nu, dat het zo gigantisch groot is. En dat je eigenlijk gewoon weer terug moet naar de. Naar, naar de nou, zeg maar, de, de huisregels, de policy van die tijd. Mm. En dat hebben ze natuurlijk. Door, door aan te geven dat als advocaat weg zou gaan, dat Philip Cocu zijn opvolger wordt, hebben ze een eerste signaal mee afgegeven. Maar nu gaat het wel om het vervolg. Je moet natuurlijk ook, net als met Frank de Boer bij Ajax, je moet vervolgens Philip Cocu dan wel de mogelijkheid geven dat hij kan functioneren. Ja, beetje Ronald Waterhuis binnenhalen, dat soort mensen bedoel je? Nou, Vanuit ja, als, PSV dat, als, als, als daar een goede rol en een goede staartopschrijver is, en er is een functie, uh, wat ligt, ja nou, waarom niet? Ja, is er een functie die jou nee, ligt, uh, Ronald? Dan, die weg moeten we absoluut niet gaan bewandelen, want uh, kijk, het nadeel van optreden in de media is natuurlijk dat heel veel mensen, en zeker als je kritiek hebt, denken van oh, die zit er alleen maar om een keer een jobje bij die club te krijgen. Um, ik zit nu al een jaar of vier of vijf bij Studio Voetbal en dat doe ik met alle plezier en dat doe ik zo goed en zo kwaad als ik het kan. Ik zal ongetwijfeld af en toe een keer iets vertellen wat niet helemaal klopt, zonder twijfel. Maar het is een maar rare ik ik conclusie een... die je trekt nu, wat, nee, dat nee, suggereerden nee, wij zeg... toch helemaal niet? Nou, uh, jij, jij zegt, is dat ja, een job voor jou? Maar, ja, maar jij legt een link tussen jouw functie bij Studio Voetbal nee, en ik dat zeg je dan alleen, een baantje bij PSV ik, wil. Ik, ja, ik treed op in de media omdat ik dat leuk vind en als ik een job bij PSV uh, wil... Dan ga ik maandagochtend naar het kantoor en dan meld ik me en dan zeg ik... jongens, ik ben klaar om iets te doen en dan hoor ik wel wat ze voor me hebben. Maar dat is op dit moment niet aan de orde en daar heb ik ook helemaal geen interesse in. Nee, dus als ze het vragen, zeg je gewoon nee? Uh, die kans is vrij reëel aanwezig. Hm. Maar we, het woord kritiek uh, vatten we verkeerd op. Kritiek is volgens mij een heel erg positief ja, dat had ik net woord. Ik te, uh, want het, als het de inhoud daarvan negatief is, moet je daar iets aan doen natuurlijk. Het is iets anders als je... Negatief bent. Nou ja, goed, maar kritiek houdt natuurlijk wel vaak in dat negatief is. Laten we eerlijk zijn. Uh, en zeker op dit moment, de, de positie waarin de club hè, PSV zich bevindt. Is het ook, is het ook niet leuk om in de, in de leidinggevende posities daar nu te zitten? Want iedereen valt over je heen. En je, zult, je moet elke keer wel weer vragen beantwoorden. die je natuurlijk liever niet gesteld krijgt, laten we eerlijk zijn. Ja, Goed, klaar. Ja, maar, uh, maar wacht even, ik vind uh, toch, uh, toch even op doorgaan. Want nou, heel kijk, kort. Dan. Maar ik, maar ik, ik, hij, hij is toch een psv er. Dus ik ga ervan uit als hij bij Studio Voetbal zit. dat hij toch vanuit zijn, zijn ervaring en zijn, zijn, zijn, zijn affiniteit met de club zijn mening geeft. Nou, als dat een bepaalde lijn is waar de club straks naartoe wil. waarom zou je die dan niet gevraagd kunnen worden? Ik, ik zie dat totaal niet. Ik ben het helemaal met Ton eens. Dat zie ik niet als negatief. Ja. Als je weet wat zijn visie is. En het past in het beeld waar je naartoe wil. Dan zou ik, hij niet gevraagd maar, kunnen worden. Sorry, ik moet daar ja, toch en, even op antwoorden. Mijn, nou, mijn mag je de seconden? Ja, dat gaat me lukken. B mijn punt is, ik zit niet op tv om mijn visie te verkondigen. Punt. Uh, even naar de <laughs> andere titelkandidaten. RKC, uh, de Koemanetjes tegen de Koemanetjes. Uh, RKC tegen, uh, tegen Feyenoord. En vanavond al Roda Vitesse. Richard van der Made die uh, is nu al in het stadion. Uh, alleen waarschijnlijk. Of valt ze wel mee, Richard? Goedenavond. Goedenavond, Robert. Nee, niet helemaal alleen, hoor. Er zitten tegenover mij genoeg mensen al in het zonnetje. Dus, uh, maar het wordt wel uh, steeds drukker, natuurlijk, nu. Ja, nemen ah. jullie Vitesse... Uh, heel kort even, ja nemen jullie Vitesse... nog serieus als de titelkandidaat? Ik, ik zie Vitesse als... Uh, de belangrijkste... Uh, uh, outsider, hoor. Ja. Echt als belangrijkste outsider. Uh, Ronald? Als ze vandaag winnen, wel. Ja? ja. Ton? Nou... Als PSV wint, zij zitten ze gewoon overal bij natuurlijk, ja. en waarom niet? Richard van der Maarden, proef je dat ook in de selectie bij Vitesse? Ja, absoluut, absoluut. Ik zal er toch maar rekening mee houden hoor, met uh, Vitesse. Want op papier is het programma natuurlijk niet heel erg lastig. Als we de komende twee weken goed doorkomen, vanavond Roda uit en dan volgende week Feyenoord uit... komen er daarna nog drie op papier kleintjes. Willem II thuis, RKC uit en VVV thuis. Er is heel veel vertrouwen op dit moment in de selectie. Dat is natuurlijk uh, ook niet onlogisch, want Vitesse heeft de laatste zeven wedstrijden gewoon in winst omgezet. Er is minder druk dan in Amsterdam en Eindhoven. En Vitesse heeft uh, een scorende spits in de gelederen. En die boezemt toch wel wat angst in natuurlijk bij de tegenstander. En bovendien heeft Vitesse ook al achterin 13 maal de 0 gehouden. Dat zijn volgens mij toch wel twee belangrijke eigenschappen van een kampioensploeg. Nu zeg ik niet dat Vitesse kampioen gaat worden. Want ze hebben altijd nog drie punten minder dan Ajax en ook een slechte doelsaldo. Maar ik schat ze toch nog wel wat hoger in dan op dit moment, nee. deze plek. Is Vitesse boni? Vitesse is voor een heel belangrijk deel boni. 29 doelpunten heeft hij natuurlijk al uh, gemaakt. Hij is stoïcijns balvast. Oersterk, ook heel sluw. En uh, hij is natuurlijk heel erg belangrijk voor, uh, voor deze ploeg. Aan de andere kant moet je niet vergeten dat ook een speler als Marco van Ginkel... bezig is aan een heel erg goed seizoen. Als aangever heel belangrijk voor dit Vitesse. Wint heel veel duels op het middenveld. Theo Jansen is erg belangrijk... Zoberspelend, uh, heeft misschien niet meer die diepgang van twee, drie jaar geleden... maar coacht veel, corrigeert veel, cijft zichzelf eigenlijk weg. En ja. uh, Ik had het net al even over de achtroeder. Die staat, uh, staat toch ook heel degelijk met Kasia en Van der Heijden. Ja, en uh, Roda kan de, de punten natuurlijk uh, goed gebruiken. 16e nu. Vier punten achter uh, AZ, dus die kunnen winst ook gebruiken. Het belooft een uh, mooie wedstrijd te worden. Is het een wedstrijd waar je naar uitkijkt, Ronald Waterhuis? Ik uh, haast me wel uh, naar huis te voeren, ja. Ja? ja, absoluut. Ik wil Vitesse nu in deze fase uh, roda uit, uh, Feyenoord uit. Dat zijn voor hun de belangrijkste weken. ja. Te Groot bizar, hè? D was het was nou drie jaar geleden dat we Maas met Schout op die persconferentie zagen... zeggen dat Vitesse rond dit jaar mee zou doen om het kampioenschap... en we lachten hem toch met heel Nederland keihard uit. Ja, maar hij levert. Hè? Ik moet je eerlijk zeggen... ik vind, eerlijk gezegd, Vitesse nog een grotere concurrent van Ajax op dit moment dan PSV. Topboot? Nou, dat is niet helemaal zo, want we zeiden net al... als PSV wint, staan er drie ploegen met het gelijk aantal punten aan de kop natuurlijk. Nou, en daarom wordt het volgende week heel interessant. En dan, als dat goed wordt, dan heeft Vitesse met, met afstand het makkelijkste programma. Ja. Goed, uh, Richard, iedereen compleet bij Vitesse en bij Roda? Geen bijzonderheden? Nee, weinig bijzonderheden. Roda heeft uh, wel wat wijzigingen aangebracht. Maar belangrijk misschien op dit moment even Vitesse... dat eigenlijk in een hele luxe situatie zit. Patrick van Anolt is er weer bij, terug van een schouderblessure. Theo Jansen terug van een schorsing. Kortom, Fred Rutte, de coach, heeft uh, iedereen aan boord voor deze wedstrijd. Goed, dankjewel. Van nu zometeen horen we jou weer vanaf uh, kwart voor zeven. Zeven uur begint NOS uh, langs de lijn, dan hier met uh, Ronald uh, Boot. Um, um, nog even, stel nou dat je nu geen kampioen wordt. Hè. Vitesse wordt geen kampioen, maar wordt wel tweede. Is dat dan een troostprijs? Of hoe moet je dat, moet je dat als club inschatten eigenlijk? Uh? Goud, goud om rand. <laughs> ja, goud om rand. Ik denk dat ze dan uh, toch ook wel een, uh, een feestje verdiend hebben. Wat jij ineens terecht zegt, we hebben ze allemaal uitgelakken. Ik voorop. Maar dan zullen wel we mensen hun woorden even terug moeten nemen. Ja, ja. ja. alle respect. Want zeker na de, na de commotie rondom de winterstop of net na de winterstop... Ja, daarna hebben ze nog gelijk gespeeld tegen PSV... en hebben ze gewoon zeven wedstrijden op rij gewonnen. Want wie herinnert zich eigenlijk nu nog die commotie? Wie, wie heeft het daar nog over? Niemand meer. Dus dat hebben ze toch heel knap gedaan, hè? Ja. Is het voor de lange termijn ook goed, denk je, Ton? Of denk je dat het een uitschieter is, Vitesse nu? Nou ja, voor de lange termijn, als die Jordania blijft... en het heel serieus neemt, dan zijn ze financieel goed. Kijk, ze hebben al een fantastisch complex... Uh, aangelegd. Het is 12 miljoen euro. Dat doet die man ook niet voor niks. Ik denk, in principe, kan je ze best serieus nemen, ook voor de lange termijn. Goed, dank jullie wel. Nog even, Jaap de Groot. Wat ga jij doen uh, dit weekend? Ik ga morgen uh, op de kant zitten met uh, drie tv-schermen voor mijn neus. Waarom dan weer drie? Hoor? Je kan toch gewoon uh, op één scherm kijken? Nou, nee, want ik wil de Gold Goldrace ook volgen. Oh, <lacht> kijk, je staan wel op verschillende zenders. <lacht> <lacht> ja, oké, okay, goed. Uh, Ronald, wat ja. ga jij doen? Ja, toch denk ik morgen vroeg even naar Limburg... Een paar doorkomsten kijken. PSV Ajax en dan moet ik de Masters morgen helaas missen. Ja, die kijk die is, maandag de herhaling. Wat... Die zit bij studio voetbal. Nou, ja. volgens mij is de beslissing ja. rond half drie s'nachts. Voor twee op uur. een play-off dan. Ja, we gaan afwachten. Dankjewel uh, voor jouw bijdrage. Morgen dus in uh, Studio Voetbal, Tomboot. Wat ga jij doen? Morgen? Cold race. Cold race thuis ja. op ja. de bank. Ja. Ja. Met raam open. Ja. 21 graden morgen. Dus uh, heerlijk, uh, heerlijk weer om even uh, inderdaad met het raam open rustig naar de televisie te kijken. Laten we eens even kijken wat er allemaal uh, in de Bundesliga is uh, gebeurd vandaag. Bayern München tegen Nürnberg werd uh, 4-0. Ze blijven maar doorgaan, Die jongens uit München. Grüttevoort uh, tegen Borussia Dortmund werd 1-6. Volgens mij stond dat het al bij rust, als ik dat uh, goed gezien heb. Uh, Wolfsburg speelde 2-2 tegen Hoffenheim. Wolfsburg van Andries Jonker onder meer die dus ook in de halve finale staat van de beker. Mainz HSV 1-2. Fortuna Düsseldorf werd de Bremen werd 2-2. Straks speelt Schalke thuis tegen Bayer Leverkusen. Bayern München aan kop met, die zijn dus al kampioen, die spelen Champions League. Borussia Dortmund staat op 58 punten, ook voor een Champions League plaats. Nummer 3, Leverkusen, ook een Champions League plaats, staat daar 9 punten achter. We hebben wel een wedstrijdje minder gespeeld. Schalke 04 staat daar weer 4 punten achter met 45, die plek is goed voor een voorronde Champions League. Ook 45 Freiburg voor de Europa League en Frankfurt op 42 met een plek voor de Europa League. Dus wat dat betreft is het nog heel erg spannend. Dan kijk ik even in de Premier League. Arsenal, Norwich City 3-1. Aston Villa, Fulham 1-1. Everton, Queen's Park, Rangers 2-0. Reading, Liverpool 0-0. En Southampton tegen West Ham United 1-1. Manchester United heeft de 77 Champions League. Manchester City tegen, eh, of heeft de 65 ook Champions League. Arsenal Champions League, zoals het er nu voor staat. De derde plaats met 59 punten. Chelsea heeft er 58. En daarachter Tottenham Hotspur met 58. Dus ook daar blijft het wat Europees voetbal betreft ongelofelijk spannend. Zometeen Ronald Boots met Roda Vitesse, Naknek, Heracles tegen FC Groningen en ADO FC Twente. Vanaf 7 uur in dit theater. Nog een heel fijn weekend. Goedenavond.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 En ervaar ons antwoord op het onmogelijke. Citroën, creatief technologie.